Jelle Seubring met het NOS Journaal. De explosies in de regio Rotterdam hebben lang niet altijd met het criminele circuit te maken. Dat zegt de politiechef van Rotterdam Rijnmond. Volgens hem volgt ruim de helft van de ontploffingen op conflicten in de privésfeer. Dit jaar was er al in de regio ruim 200 keer een explosie, vaak in rustige woonwijken. Dat gebeurde vaak met zwaar illegaal vuurwerk. De politiechef vindt het zorgelijk dat dit soort vuurwerk relatief makkelijk verkrijgbaar is. Ook worden de echte daders minder vaak gepakt dan degene die het vuurwerk plaatsten. Dat zijn vaak jonge jongens die er snel geld mee willen verdienen. Bij drie gebouwen van de Universiteit Utrecht zijn vannacht zo'n 40 ruiten vernield. Ook zijn de panden besmeurd met rode verf. De universiteit denkt dat pro-Palestina-demonstranten achter de vernielingen zitten... omdat die al elf dagen een gebouw in de binnenstad bezetten. De universiteit heeft aangifte gedaan. De politie heeft de naam en een foto vrijgegeven van een man... die wordt gezocht in verband met de moord op Sherwin Peterhof. Zijn lichaam werd in augustus gevonden, net over de grens in België. Voor de moord zijn inmiddels acht verdachten aangehouden... en nu wordt er gezocht naar Hugo Ruimwijk... De gouden tip die naar hem leidt wordt beloond met 7.500 euro. En een uniek exemplaar van het Franse burgerlijk wetboek is verkocht voor ruim 51.000 euro. De code Napoleon, zoals het wetboek wordt genoemd, stamt uit het begin van de 19e eeuw. Napoleon hervormde toen Frankrijk op administratief, en politiek en staatkundig vlak... De code Napoleon vormt de basis van het burgerlijk recht in Frankrijk, maar ook van dat van Nederland. Het exemplaar kwam uit een privécollectie en ging onder de hamer in een veilinghuis in Brussel. Voor zover bekend is er nog één ander exemplaar, die was van Napoleon zelf. In het weer op de meeste plaatsen vrij zonnig bij een graad of tien. Komende nacht koelt het af naar een graad of vijf en dan kan er mist ontstaan. Morgen is het grijs met later in het zuiden nog wat zon en dan wordt het ongeveer acht graden.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 And I remember there was a radio Coming from the room next door and my mother laughed the way some ladies do When it's late in the evening And the music seeping through The next thing I remember I'm walking down the street I'm feeling all right I'm with my boys and with my troops, yeah And down along the Some guys were shooting pool And I heard the sound of acapella groups, yeah Singing late in the evening And all the girls out on the stools, yeah Then I learned to play some lead guitar I was underage in this funky bar And I stepped outside and smoked myself a J. Yes, I've been in love before and Once or twice I've been on the floor But I never loved no one the way that I love you even na drie uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag met uh, Rob en uh, Dolly. Of Dolly en Rob, moet ik dan uh, netjes uh, zeggen natuurlijk Dolly. En, uh, nee, het ook, is jouw uh, programma. Ik ben uh, maar een wormvormig wor wor uh, van nou, vandaag. Nou, dat valt wel mee. Ja. Dat <laughs> valt wel een klein beetje mee. De appendix. <laughs> Als hij als last van me krijgt, dan noemt hij, hij me mijn appendixitisje. Ja, nou. Hé hey, Dolly, ja, ja? leuk dat je er nog bij bent. Ja, natuurlijk ben ik er nog bij. En uh, ja, we gaan weer een leuk uur uh, tegemoet. Want uh, je gaat uh, de luisteraars in ieder geval vertellen... welke evenementen we allemaal hebben de komende periode. Zeker, zeker. Zit er ja? nog kerstmarkten bij en dat soort uh, dingen? Uh, we hebben een soortement van kerstmarktje in Zandvoort. Uh, oh. uh, uh, een soort van, hè? niet echt kerstmarkt zoals we het kennen. Dan moeten we naar Haarlem, ben ik bang. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja. Maar goed, voor de rest, er is genoeg te doen weer de komende zeker. tijd. Zeker, en de nieuwsberichtjes en andere dingen. Oh, absoluut. Het komt allemaal langs in uh, dit uur van Zandvoort op uh, zaterdag. Jullie horen nog van mij. Ja, zeker weten. Ja. Je bent nog niet van uh, Dolly Tempierig af. Haal <laughs> het in de gaten. Hè. Gewoon, uh, lekker ruig, tweede uur uh, zatvoort op uh, zaterdag. Nou ja, is ook weer overdreven. De lach is Wat gaan we uit? Just you and me. You're the one to share some fun. You're the one I need. You've got a smile that drives me wild and soft, curly hair. You dress so neat my heart skips a beat whenever you are here. Dat er een beetje wild naartoe gaat hè, met de Hot Summer Nights. Je weet het allemaal nooit. Leuke single hè, om uh, weer eens te draaien hier op de Salvoortse Radio. Je hoorde de single van de uh, Love Club. Zodanig uh, weer uh, nieuwtjes, maar eerst hè, deze. Johnny, John Lennon en uh, Happy Christmas uh, Dolly, dat wil ja, ik zeggen. Ja, ja, ja. Van Johnny naar Dolly. Ja, ja we, want, zijn... uh, we gaan het hebben over uh, Lennas jam sessies. Jazeker, ja. ja de, de lokale muziekscene krijgt een nieuwe impuls... met de komst van de jam sessie Zandvoort. En dat is een maandelijkse bijeenkomst... waar muzikanten, vocalisten en muziekliefhebbers... samenkomen om live te spelen... En elke vierde vrijdag van de maand opent de oefenruimte van Pluspunt Zandvoort haar deuren... voor iedereen die zich wil onderdompelen in muziek, ongeacht niveau of ervaring. Het initiatief is opgezet door Zandvoorters Wim Beekhuis en Lena van Den Haag. En Beekhuis met een lange staat van dienst in de muziek verzorgt de artistieke leiding... En Van Den Haag, PR-adviseur en zangeres... neemt de organisatie en communicatie voor haar rekening. Hun gezamenlijke doel is een toegankelijke en laagdrempelige plek creëren... waar muziek centraal staat en waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Voorafgaand aan elke sessie ontvangen de deelnemers een YouTube-link... met het nummer dat die maand centraal staat. Thuisoefenen mag, maar het is geen vereiste. Beginners kunnen eenvoudig instappen terwijl ervaren muzikanten het arrangement verder kunnen uitwerken. De insteek is simpel, plezier en samenspel staan voorop. Naast de reguliere sessies introduceert Jam Sessie Zandvoort ook themaavonden en twee keer per jaar wordt een thema uitgelegd. De eerste editie vindt plaats op vrijdag 22 mei met de Beatles als centraal onderwerp. Drie nummers worden gezamenlijk ingestudeerd en publiek is welkom. Gedurende het jaar worden ervaren en professionele muzikanten uitgenodigd... om met de deelnemers te spelen. De namen worden later bekendgemaakt. Er wordt een bijdrage van 2,50 euro per bezoeker of deelnemer gevraagd... en aanmelden kan via WhatsApp, e-mail of de social media... Het eindconcert, ten slotte, gaat plaatsvinden in Theater De Krocht. Wauw, wat een mooi initiatief van uh, deze twee Zandvoorters. Absoluut. James Sessies uh, Zandvoort, daar vind je meer uh, informatie ook uh, hoe je kan aanmelden. Waarschijnlijk hè, Dolly? Toch? Ja, ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja. En uh, ja, ik weet niet of ze... Uh, ja, Lena die was een paar weken geleden met uh, Wim uh, bij uh, ons hier in uh, Zandvoort op zaterdag. En uh, ja, toen heeft ze ook nog een uh, stuk uh, live uh, gezongen. Ja. Onwijs goed. Ja, kan echt ze goed waar. zingen? Ja, ze kan goed zingen. Leuk. En Wim ook uh, op uh, de gitaar. Uh, dat klonk uh, echt heel goed. Nou, Gewoon hier fijn. aan de microfoons. Leuk. Meteen ja, uh, live ja. uh, op de radio. Dus, uh, ja, mooi. We laten het nog wel een keertje terug horen, dat uh, stukje. Ja, zou Jij leuk We hebben het uiteraard opgenomen. Dus uh, dat uh, mm -hmm. komt helemaal goed. Ja. Nou, dankjewel weer uh, voor uh, deze info. Ik Als je meer uh, evenementen en uh, dingen wil uh, doen hier... in. In zometeen de evenementenagenda. tell <middels> me, if really me next year. me, if you really Kerststemming zo op de zaterdag bij ZFM. Senta Taumi, de single van Ariana Grande hoorde je hier op ZFM 106.9 in de eten te ontvangen. En uiteraard ook via DAB Plus in de hele regio, ook in de Eimond heel sterk te ontvangen met nog een paar andere omroepen daarbij. met I Can't Go For That. No, no, no, no, no. Het is uh, half vier, hoog tijd voor uh, de evenementenagenda, Dolly. Want uh, ja, we hadden het er net al over. Het is een beetje kerstmarkt tijd. Maar je kan ook nog heel veel andere dingen doen... zo rond de feestdagen. Zeker weten. Ja, dan beginnen we al morgen. Want uh, morgen, dan is er weer in het kader... van het 25-jaar jubileum Classic Concerts... weer een, een mooie uitvoering... Gedaan door Crupo del Sur. Uh, Revolucionario. Maes Padra Pedrana op bandoneon. Annemarie van der Grind op viool. Andreas Soontrop op gitaar. Robin Elhage op piano. En Daniel Leeman op contrabas. Die gaan de Sterren van de Hemel voor u spelen. En uh, kaarten bestellen. Dat uh, kan via de website. Uh, de locatie is de Protestantse Kerk aan de Poststraat 1 te Zandvoort. Het begint morgen om drie uur, maar de kerk gaat open om half drie. Gelegenheid tot parkeren, dat is natuurlijk in de Louis David's Carré, dat is het allermakkelijkste. De toegang bedraagt uh, 10 euro en vrienden van Concerts betalen slechts 5 euro voor maximaal twee personen. En jongeren tot 18 jaar mogen ook naar binnen voor 5 euro per persoon. Dan uh, toneelvereniging Wim Hildering heeft ook weer plannen. En die gaan binnenkort optreden in theater. De krocht weliswaar voordat het geopend wordt, maar ja, dat stond al vast. En dat kan al dus, uh, laten we het maar als een soort try-out beschouwen van het uh, theater... Want op vrijdag 9 en zaterdag 10 januari wordt voor het eerst na de grondige verbouwing van het theater weer eens een voorstelling gespeeld. Er zijn drie optredens, namelijk op vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond. Het stuk dat wordt gespeeld heet Een bedevaart naar Bonaire en is geschreven door Maurits Keizer. In een rustig nonnenklooster slaat de vlam in de pan wanneer moeder Overste op sterven ligt. Terwijl de nonnen strijden om haar opvolging, komen geheimen uit het verleden van de pastoor en de moeder Overste aan het licht. De komst van een dubieuze kardinaal en een onuitstaanbare dame met haar dochter zorgt voor nog meer spanningen, intriges en misverstanden in de ogenschijnlijke, vrome omgeving. Nou, de kast bestaat uit Caroline en Peter Bluis, Martien van Dam, Martine Porjenski botman Linda Vos, Wendy Jacobs, Jan Hilkodits en Heel Nieland. En het hele uh, stuk is uh, geregisseerd door Nelleke van Koningsveld. Kaartjes zijn voor 10 euro verkrijgbaar via www.dekrocht.nl. Dan een sfeervolle pop-up kerstmarkt in het Oude Raadhuis met kleinere kunstwerken, kerstgeschenken en creatieve cadeaus van zes Zandvoortse kunstenaars. Deze pop-up kerstmarkt is van 13 december, dat is dus vandaag, tot en met 14 december, dat is morgen. Het is alleen maar een weekend. Oké, okay, zou dus, kunnen. Ja, nou het is zo. Dus wat het staat hier ook op zaterdag 13 en zondag 14 december opent Zandvoort Art de pop-up kerstmarkt in het oude raadhuis. Bezoekers kunnen ontdekken kleinere kunstwerken, creatieve cadeaus en unieke kerstgeschenken van zes kunstenaars. Elianne Duijsens toont sculpturen in steen. Marian Stift brengt aquarellen van scheermesjes en schelpen. Laura van der Plas presenteert nieuwe Zandvoortfoto's op aluminiumkaarten en illustraties. En Sabrina Vermeulen verkoopt fotokunstkaarten, klein fotografiewerk en haar boek De Levenskunstenaar. Anne van der Veen laat bewerkte houten snijplanken, tekeningen en schilderijtjes zien... Jacqueline van Heringen exposeert die illustraties als kaarten en ingelijste prins. De markt is gratis toegankelijk en geopend van 12 tot 5. Dan natuurlijk weer de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort in het centrum van Zandvoort een ijsbaan... welke uitsluitend door vrijwilligers wordt gerealiseerd. Dit jaar is alweer het veertiende jaar... dat de ijsbaan het Raadhuisplein gedurende drie weken overneemt. Het is inmiddels dan ook een zeer geliefd evenement... zowel voor de jeugd als voor volwassenen. De ijsbaan is dagelijks geopend. En terwijl de kinderen zich vermaken op het ijs... is er voor de ouders een gezellig, gezellig deels terras en een echte koek en sopie in een blokhut. Hier kunt u genieten van warme en koude drankjes... En ook worden er leuke evenementen georganiseerd... zoals Disco on Ice, de curlingwedstrijden... en is er voor de allerkleinste dagelijks kabout Ja, vooral curling, dat gaat leuk worden met het team van ZFM. Ja, met het uh, fluitketel uh, curling. Het team ja, van uh, ZFM, ja, ja, ja, ja, ik ben ja, heel benieuwd. Ja, ja. ja, ik ook, ik ook. Ja, ik vind eigenlijk dat we eigenlijk een beetje moeten gaan uh, trainen alvast. 23 maar goed. december toch? 23 december zijn wij aan de beurt. Oké, ah, oké. Okay, okay. Een paar dagen daarvoor is de eerste ronde en ja. wij zitten in de tweede ronde. Oké, okay, dan ga je een ja. beetje afkijken hoe het uh, moet uh, eigenlijk. Ja, dat is een goede van jou. Ja, ja, he? ja. ja. ja. ga ik eens even, even voet Even de spieken. techniek uh, ja. onder controle ja, krijgen. even spioneren. Zeker weten. Ja. <laughs> dan, op 21 december, dan gaat het centrum van Zandvoort in een betoverende sprookjeswereld veranderen. Tijdens de sprookjeswandeling kom je tussen vier en zes uur oog in oog te staan met bekende figuren als Sneeuwwitje en haar prins, Roodkapje en de Wolf, Hans en Grietje en zelfs Peter Pan met kapitein Haak. De middag start in de protestantse kerk waar de sprookjesfiguren zich aan het publiek voorstellen en daarna verspreiden ze zich over het raadhuisplein en het kerkplein waar kinderen onderweg letters verzamelen tijdens de vossenjacht. In de kerk worden twee keer een sprookjesvoorstelling gespeeld om kwart voor vijf en half zes. En de dag eindigt feestelijk met muziek en kerstliedjes. Met een deelnamekaart van 6 euro krijgen kinderen toegang tot de vossenjacht en leuke extra's. Zoals een waardebon voor warme chocolademelk, een sprookjesoliebol, een betoverde appel en korting op de ijsbaan. Kaarten zijn vanaf 14 december verkrijgbaar bij Bruna aan de Grote Krocht of op de dag zelf vanaf half vier bij de kassa op het Kerkplein. En trek je mooiste sprookjeskostuum aan, want er zijn prijzen te winnen voor de best verklede kinderen. De jury maakt de winnaars bekend tijdens de afsluiting om zes uur in de protestantse kerk. Nou, tot uh, zover de, Zo, de Zandvoortse ja, evenementjes. Genoeg te doen, Dolly. Leuk. Ja, zeker. Dus uh, ja. Komen we komen al helemaal in de weer Ook uh, met de ijsbaan natuurlijk uh, in uh, Zandvoorts. Nou, zeker. En uh, alle activiteiten daaromheen. Uh, we gaan het uh, weer meemaken. Moeten we Leo Miesbeek nog even bellen voor het uh, baanrecord? Want ik weet niet wat het uh, baanrecord is uh, daar op de ijsbaan. Ik, ik zit je even aan te kijken. De, wie, wie, heeft, we... wie heeft de snelste ronde tot nu toe uh, neergezet op de ijsbaan? Denk je dat er ook maar iemand is geweest die dat ooit gemeten heeft? Geen naar ba gereden. Nee dat, kan, nee, nee, nee, dat, nee, dat zou ook vervallen op het moment dat de baan wat groter is geworden. Nee, het, is baan, dus, uh, ja, het is ook een laagwanderbaan natuurlijk. Ja, het is niet echt een uh, racebaan. Hè? Nee, nee, <laughs> nee, zeker nee, niet. Nee. Maar wel heel gezellig. Dus uh, we komen kan We hier in Zandvoort lekker in uh, de kerstsferen. En de uh, two brothers on the fourth floor die hebben heel veel jaren geleden hebben ze een uh, kerstplaat uh, gemaakt. En uh, ja, we hebben trieste niet, uh, nieuws uh, natuurlijk... dat uh, de Two Brothers uh, on the fourth floor niet meer kunnen gaan optreden. Wat? Ze hebben vanavond hun aller, aller, allerlaatste optreden. En dat uh, in verband met uh, de ziekte van uh, rapper uh, D-Rock. Die heeft namelijk uh, Parkinson. Ach, ook al. Ja, een slopende ziekte natuurlijk. En, veel, uh, veel muzikanten hebben dat, hè? He? Ja, zeker. Neil ja. Diamond, uh, uh, hoe heet die? Uh, Piet, uh, Piet... Uh, nou ja, ik weet even zijn naam niet meer. Van Show Me The Way. Uh, Piet Veerman? Show Zij? Me The Way. Dichtje. I want you. Show Me The Way. Oh, Pieter Frampton. Peter bedoel Frampton, Frampton. Die bedoel ja. Ik. ja okay. Ook en, en, en eentje. Veel mensen. Ja, zeker. Ja, nou ja, de, ja, dus de rapper D-Rock ook. En uh, vanavond, echt vanavond, hebben ze hun uh, aller, allerlaatste optreden. Mm. Nou, om daar een klein beetje bij stil te staan... In die yeah. mooie goede oude tijd van de Two Brothers on the fourth floor... met yeah. uh, onder meer Dreams en uh, Never Alone... draaien we hun kerstplaat. Hier is Christmastime. year has passed, and what if they reached At this moment, people are still judged on the color of their skin. People are dying of hunger and AIDS, and children are killed for money. So, this is Christmas. Christmas time, and we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 What you did Ook weer een plaat van de beginperiode van ZFM, deze van Kim Sims. En Too Blind to See It. Zo so is het. Nou, straks hebben we het dier van de week nog zo rond de half vijf, kwart voor vijf. Weet je al wie het dier gaat worden van deze nee, week? Nee, nee, ik, uh, ik blijf maar een en een weer zwijpen. Er zijn zoveel leuke dingen. Ja, he, dat valt me ook op. Ja, dan moet je er eentje kiezen. Hoe kan je nou eentje kiezen? Ze dus ja. zitten hier allemaal zo lief aan te, aan te staren op zijn foto. Ik zoek baas.dierbescherming.nl. Ja, ja. ja. Nou ja, we komen er wel achter straks uh, in het ja, derde Ja, ik denk uur. dat het iets wordt van eat, weet, white is eerlijk weg. Dat ja, ik, uh, ja, ja, ja, zoiets. Ja. Hey, heb jij... Uh, nou, Want ik patate, mag vast niet met een pijltje gooien op het scherm. Nee, nee, okay, nee, nee Doe ze nee, nee. nee. nee. wel in Ellie weet je wel, voor het WK. Uh, ah, ja. Oh, oh. Alexandra Palace. Oh, oké. En in Noord-Engeland, daar is het jaarlijkse darttoernooi weer afgelopen donderdag begonnen. Ja, dan mag ik ook niet gooien. Met pijltjes gooien en dan zien we ze weer allemaal langskomen natuurlijk, hè. En laten we hopen dat de Nederlanders het een beetje goed gaan doen. Ja, dat maakt het wel Ben jij nog bij de vorige Grand Prix geweest? Hier in Stantwoord? Nee. Waar zie je me voor aan? Oh ja, ik ben er wel geweest. Ben jij geweest? Op vrijdag, ja. Ja, dat was voor de helft van de prijs hè? Ja, nou ja. Ik had het kaartje gekregen van iemand. Ik ging met iemand die het kaartje Hij had. En al had, ja. En uh, ja, die heeft volgens mij wel gewoon de volle map uh, betaald, hoor. Dus, oh, oké. Okay. Uh, ja, maar Zandvoort, dus die mochten voor de helft van de prijs. Ja, als, als en je, ik, het, ik wilde als je graag, het weet, uh, dan uh, weet je Ja, ik wilde graag met mijn kleinzoon gaan. Met mijn middelste. En... Uh, Oh, leuk, oma. Gaan we doen, gaan we doen. Ik zei, nou, laten even weten of het gaat lukken. Maar ik heb nooit meer wat van hem gehoord. Oh, je bent nog aan dus, wachten. Nou ja, het maar, toen die vrijdag zelf dacht ik... Nou, laat nou maar zitten dan. Ja, het kan nog één keer, hè. Dus, uh, ja, verdikken. me. Ja, in augustus ja. en dan is het de allerlaatste Grand Prix. Maar ja, ja dat het, zei ze ik het in, zou het wel heel graag een zei keertje zei ze in -85 mee willen Zij in 1985 ook, hoor. Dus, uh, Jawel, oké, okay, maar... Ik zou het toch, voor het geval dat, dat het echt zo is... zou ik het toch wel één keertje mee willen maken. Dus... Volgend jaar trek ik me van niemand meer wat aan. Dan ga ik gewoon. Machtig, prachtig. Ja, zeker. Ja. Nou, je hebt net een patat speciaal bij mij besteld. Je zit in de frituurpan hier in de studio van ZFM. Ik begin het al een beetje Schrapjes. te ruiken. Dus volgens mij moet ik ze dadelijk leeg gaan halen. Een ja. patatje speciaal voor Dolly Tempirik. Maar er hoort natuurlijk ook een lekkere hamburger bij bijvoorbeeld. Ja, zeker. Nou, die, die kunnen we op een circuit wel halen, geloof ik. Hè? Want, Heerlijke ik, hamburgers. Ja, ik, ik las zoiets bij NH Nieuws. Die meldde dat, uh, onlangs dat de racefans tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort... afgelopen zomer massaal hamburgers hebben gegeten... die voor een deel uit zeewier bestonden. Nee, hè? Ja, dan lul je toch niet meer? Nee. Wat He? is dat dan? Ja, ik bedoel, je kan zelf geen bammetje meenemen. Dus je moet wel wat daar te eten kopen. En erg veel andere dingen zijn er natuurlijk niet. Behalve uh, patatjes. Weet je heel veel saus erop, dan uh, proef je het toch niet meer. Nou, het schijnt, uh, het, het is de fans niet van tevoren verteld. En ze lijken het ook niet door te hebben gehad. Want het nieuws dat werd bekend tijdens een congres... waar de organisatie uitleg gaf over de stille introductie... van de zogeheten hybride burger. En hoeveel hybride burgers er precies verkocht zijn, dat is niet bekend. En wel weet men dat het overgrote deel van de geserveerde hamburgers uit de zeewiervariant bestond. Klachten bleven uit, bezoekers bleek, leken nauwelijks door te hebben dat de samenstelling anders was. En uh, ja, lekker is lekker of het nu deels plantaardig is of niet... En de aanpak was overigens niet uniek voor Zandvoort. Want ook bij SEAL 2025 werden dezelfde zeewierburgers geserveerd. Het ja. dus, dus gewoon niet vertellen dat het uh, uit ik, zeewier bestaat. Ja, en, uh, ik vind toch dat dat niet kan. Nee, ik, nee, het is, nee eigenlijk moet, is het gewoon oplichterij. Vind ik wel. Je maakt, je maakt mensen wat wijs, je laat ze duur betalen... He, en uh, ik, ik vind wel dat een consument recht heeft op wat, wat de ingrediënten zijn van datgene wat hij naar binnen gaat werken. Klopt, hamburger, dan weet je gewoon uh, dat het uit het uh, vlees hoort van vlees te zijn. Van vlees uh, moet het zijn. En dan, dan, dan, of een dan, vegetarische hamburger, kan natuurlijk ook. Uh, ja, of zouden we het een zeeburger burger moeten noemen? Maar niet. Uh, ja, dan moet je mensen wel de keus laten tussen een hamburger en een zeeburger. burger. Ja, de zeeburger. burger. Wat ja. ze ervan kunnen maken? Een ja, ja. burger. Ja, bijna. Dus, nee, ik burger. Ik vind het eerlijk gezegd, vind ik het pure misleiding. Ja. ja nou, en, wat een verhaal, maar dat niemand het door heeft gehad. Moet het wel heel lekker zijn, zeewier. Ik heb het nog nooit geproefd, volgens mij. Nee, ik ook... Het is wel zeekraal, maar dat is wat anders, hè, zeekraal. Hmm. Dat is ook voor die groene... Het is lekker, hoor. Ja, is het lekker? Ja, dat is echt heel ah, okay, lekker. Ah, okay. ja, ik, soms eet ik het nog wel eens. Ah, ja, nou, eet maar dan ja dat, uh, dat eet ook smakelijk wel oké okay, oké okay, ja he? eerlijk maar ja ja maar, ja wijs die niet heb nou ja goed het, het komt uit zee wat kan er mis mee zijn ja Haring dat komt toch ook is uit zee dat is ook weer een zo en de, die de zeesmaak zee. zit er dan een beetje in hè die zouten, zilte ja ja ja ja ja Ah. Oké, okay, nou ja, dus. we gaan het uitvinden. Ja, dus dat. Ja, nou, nou ja. ja, we hebben een vrijwilliger van het jaar hier in Zandvoort. Wat, wat heet? Uh, hij, hij, hij heeft gedoubleerd. Ja, ja, ja want uh, voor de tweede maal uh, in zijn leven... is uh, Roy van Buringen uh, verkozen tot uh, vrijwilliger van het jaar. Uh, hij heeft daarvoor de burgemeester Niek Meijer vrijwilligersprijs ontvangen... Destijds heette die prijs nog niet zo. Toen gaf Niek Meijer zelf. Toen was Niek Meijer nog uh, burgemeester. En toen mocht uh, Roy van Buringen uit handen van Niek Meijer de prijs ontvangen. Was dat hij nou en... niet in 2018? Zou kunnen, ja. Ja, zoiets, ja, hè? zoiets zal het geweest zijn. In het pluspunt werd het destijds. Oh ja. uh, was, de, was de verkiezing, de, de, de, de uitreiking... Ja, dus ja, tijdens een bijeenkomst gisterenavond in de raadzaal... nam hij de wisselbekaal over van zijn voorganger Thomas de Jong. En ja, Van Buringen kennen we natuurlijk... omdat hij zich actief inzet voor het samenbrengen van mensen... En uh, met Zandvoort Insight verbindt hij bewoners met nieuws, buurtactiviteiten en evenementen. Zoals bingo's en buurtfeesten. En zo heeft hij ook onder andere het kindercarnaval georganiseerd. Uh, het buurfeest in Noord. En uh, is hij presentator bij de nieuwjaarsduik. Nou, dat zijn dus eigenlijk de criteria waarop hij uh, verkozen is. Uh, er waren negen vrijwilligers genomineerd en na het voorlezen van alle juryrapporten werd duidelijk... dat ze alle negen grote waardering verdienen voor hun inzet. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb die lijst doorgelezen en toen dacht ik... ja, het zijn stuk voor stuk mensen die zich enorm inspannen op uh, vrijwilligersgebied. Klopt, ja. Onze ja. eigen Thomas uh, van Thomas de Jong... Uh... Ja, die ja. verleden jaren was geworden. Ja, als je ook ziet wat die, wat die allemaal, allemaal vrijwillig doet. doet. Nou, niet ja, gewoon. Geweldig. Dat die jongen nog tijd heeft om te werken, hier. Ja, maar het zijn al allebei uh, oude ZFM'ers. En Thomas ja. heel af en toe nog uh, bij ZFM. Ja. Maar vanwege tijdgebrek en die zoveel. Ja, niet we horen niet veel. zo heel veel nee, meer. Nee, ik probeer hem steeds uh, te strikken. Maar, uh, Zonde. Zelfs met ja, de doet... kerst is het niet gelukt. Oh, hij doet het Een rode strik van om uh, Thomas, maar dat uh, werkt nee, niet. Nee, nee, nee. Maar ik denk dat dat bij hem ook hectische tijden zijn in zijn soort. Het werk. zou kunnen. Ja. ja, met kersttijd en zo. Oké, okay, nou ja, de, de jury. Uh, waar was ik gebleven? Oh ja, de jury noemde het van onschatbare waarde voor Zandvoort dat we zoveel vrijwilligers hebben die zich op zoveel verschillende fronten inzetten. En benadrukte hoe zij allemaal op hun eigen manier het verschil maken. Nou ja, ze werden ook allemaal wel getrakteerd op een mooie bosbloemen. En een waarderingspeld. Kijk, van Stanford. kijk, kijk, kijk, kijk. Kijk, die kijk. heb je dan maar mooi te pakken, hè. Zeker. Dus... Uh... Nee, uh, heel leuk. Dus uh, allemaal gefeliciteerd. Ja, de vrijwilligers uh, van het uh, jaar. He? Eigenlijk zijn het allemaal toppetjes. Nee, allemaal. Ja, echt waar. Ik, ik ben ook blij dat ik geen jurylid was. Ja, ja. zeker. Ja, het blijft altijd moeilijk, maar je moet er één kiezen op een gegeven moment. Dus, uh, ja, ja. Het kwartje valt zoals het ah, kwartje soms, moet vallen. Ja, af en toe, zo hè? is het. Maar soms is het gewoon heel lastig om te, om te moeten kiezen tussen zulke kanjers. Zeker he? weten. Naja, ja. De vrijwilligersprijs is weer uitgereikt hier in Zalvoort. En volgend jaar weer, want die prijs blijft erin zitten. Ex-burgemeester Niek Meijer of oud-burgemeester moet ik dan zeggen. Ja. Je ziet nou ergens in het midden van het landburgemeester? Van Bussum of, zo, of zoiets? Nou, ik heb laatst nog iets gelezen over de plaats waar die zat. Dat, dat er iets was. Stond hij om te roepen? Iets met een voetbalclub of zo. En toen dacht ik nog, oh, zit hij daar? Maar nou, ik, ik weet het niet meer. Nou ja, ik we zoeken het wel eens op in. Een, ja, ik dacht in het Hilversumse. Ja, ergens in die, die buurt, buurt. Ja, ja dat klopt. Ik, ik ga het even opzoeken. Ik houd iets op bussen, maar het kan ook uh, wat anders of zo, zijn. Dan, uh... Of vraag jij het aan AI? Want dan uh, ben jij sneller als <laughs> ik het op eigenlijk. Vraag maar AI, Niek Meijer, burgemeester. <laughs> nou, dan uh, dan nee, weet ik het vraag wel. En dan, uh, AI. Dat nee, is een AI. Nee, ga juist. je het gewoon lekker googelen. Nee, ja, ik heb wel. Ga lekker googelen en ja, dan uh, ik ben geen AI. worden we het zo meteen nog wel natuurlijk. Van AI word je IA. Ja, IA. Ja. Ja. Wat staat IA voor dan? Dat roept een ezel. Oh, yeah, yeah! What about Chris Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero año y felicidad! Feliz Navidad! We